Drie uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. De politie in New York heeft een man gearresteerd... die van plan was om bomaanslagen te plegen. Dat heeft burgemeester Bloomberg op een persconferentie gezegd. De man zou aanslagen hebben voorbereid tegen de politie... en tegen Amerikaanse militairen die net waren teruggekeerd... van missies in Irak en Afghanistan. De verdachte is een 27-jarige Amerikaan van Dominicaanse afkomst. Volgens de politie is hij sympathisant van Al-Qaeda... maar handelde hij in zijn eentje. Hij werd al twee jaar in de gaten gehouden. Volgens Bloomberg had de verdachte tenminste één zelfgemaakte staafbom in bezit. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor wapenbezit en samenzwering. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn bij confrontaties tussen betogers en veiligheidstroepen zeker elf doden gevallen. Dat hebben medewerkers van het lokale mortuarium gezegd tegen de Arabische nieuwszender Al Jazeera.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 In Spanje krijgt de Conservatieve Volkspartij de absolute meerderheid in het parlement. De leider van de partij, Mariano Rajoy, kan nu een regering formeren zonder dat hij afhankelijk is van hulp van andere partijen. Rajoy moet als nieuwe premier Spanje uit de ergste crisis in decennia halen. Hij waarschuwt dat van Spanje geen wonderen mogen worden verwacht. Dan het weer op veel plaatsen dichte mist met zicht minder dan 200 meter en lokaal minder dan 50 meter.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 en probeer door lichtsignalen de spookrijder te waarschuwen. Dus op de A28, Hogeveen, richting Zwolle... is tussen Staphorst en de afrit Ommen een spookrijder gesignaleerd. En dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Zal nog maar niet z'n bek aan, is de nacht van goede leven. Er waait een nieuwe wind over de dam, over het puin en het rook in. Dus het de tijd niet stil, het heeft geen zin. Want het gaat verder, het gaat door. En ik heb je liever, oh! Zeewind, zuiderwind. Geloof dat er nu een nieuwe tijd begint. je stop weg, al gedoe. Van die lamlendigheid zijn wij nu boe. Want het gaat verder, het gaat door. Ik Kom regentaal manier, maak de staat schoon, maak het mooi wit weer. Waar je stop weg al het gedoe, van die lamlendigheid zijn wij nu moe, want het gaat verder, het gaat door. En ik heb je lieve, kom zon, kom maan, beschijn de straat met zijn bruidskleed aan, kom sterren. Kom nacht, er wordt een nieuwe tijd verwacht, want het gaat verder, het gaat door. En ik heb je liever. Oh. Halleluja, Amsterdam. Er waait een nieuwe wind over de dam. Over spuien en het rook in. Dus zet de tijd die terug, het heeft geen zin, want het gaat verder, het gaat door. En ik heb je liever. Oh. Nou, zo begon afgelopen maandag in een uitverkocht Carré de avond van het Amsterdamse lijflied, georganiseerd door het Parool. Wekenlang hadden de lezers kunnen kiezen uit uh, nou, tientallen liedjes. Hè, bij elkaar gehaakt door Jacques Leuters, Maarten Eilander en Paul Arnold. Dus, uh, en die uh, laatste maakte er ook een heel mooi boekwerk van. Uh, inclusief cd. Maar ik laat u vannacht uh, alleen de opnames uit carré horen. En uh, daar hoort u wel wat technische schoonheidsfoutjes bij. Maar dat was niet mijn schuld. Dat lag aan de techniek van carré. Nou, ja, aan die van Herman van Veen, wiens sound gebruikt werd. Nou ja, weet ik veel hoe dat allemaal zit. Maar het was zijn zoon Merlijn die de techniek deed. Of misschien, nou ja, whatever. Het was gewoon hartstikke jammer dat het af en toe gewoon KUT klonk. kan niet anders zeggen. Hij uh, het toch van mijn hart. En verder was het een topavond. Mede dankzij het optreden van de zingende acteur Daniel Boissevin. Hij zong het tweede lied. Goedenavond. Goedenavond. Ik ga hem heel eventjes zo, Even een klein beetje hoor. Af en toe een beetje stiekem spieken, zeg maar. Maandje in het volle duister, is weer present. Hij laat me zien hier in het duister, hoe mooi je bent. Samen lopen wij te dromen, hier hand in hand. Tot straks het licht weer brandt.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 Sorry hoor, mensen. Hey. Ah, dat mag ook, het is Amsterdam. Niet ze blij, de lichtjes weer eens branden gaan. Ja, hier moeten we een beetje helpen. gaan we kijken naar het doel, lieve schat. Ik ga vanaf wel beginnen. Ja, hier. Kijk, die heb ik hier opgeschreven. Die heb ik namelijk niet hier eens opstaan. Nou, ik wist niet wat ik zag en wat ik hoorde. Komt daar een zanger op met een tekst van een liedje... dat hij moet zingen als een lijflied... Eh, dat je nog kent dat je s'nachts achterstevoren in je bed wakker gemaakt wordt. En dan legt hij dat op de grond. Nou ja, hij zou niet eens de voorrondes van al die talentenshows op tv eh, gehaald hebben. En ja, backing vocals is mooi. Zeker deze twee prima zangeressen, Cato en Sophie van Dijk hè, van The Soldiers. Maar een beetje lastig als zij wel de tekst goed zingen, ja. Maar het meest ergelijk ik me nog eh, aan dat neppe Amsterdamse dialect. Ik voelde me gewoon als publiek eh, geschoffeerd, echt waar. Maar leuk! Er gebeurt wat, hè? Schrijft ook gelijk een band hoor. Met je buren even praten over de schandaal of dit en dat nou goed. Maar ja, dan komt Kees Prins op en hij doet al deze ellende vergeten. Nou ja, los van de technische problemen. Goedenavond. Het is niet alleen maar leuk, hè, vanavond. Er is een Amsterdammer dood gegaan. Hij zat gewoon in zijn café te kaarten. Kreeg net een glaasje bier van tante Sjaan. Een huppie kreeg, hij gaf de pijp aan Maarten. De dokter was gebild, stond met de duurknop in zijn hand. Maar tante Sjaan die lag voor pampus in de ledikant. De GGD, u kent dat wel. Wat was dat vlug gegaan? En allemaal zo rond het 700 jaar bestaan. Er is een Amsterdammer doodgegaan. Hij stond gewoon zijn piramid te draaien, hij speelde het lied bij ons in de Jordaan. En Even laat was hij naar de haaien, Het trim stond even stil en iedereen die liep te hoog, heel even maar.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 Hij liet zijn hondje plassen op de wallen. zijn rijke tik was plots klaps blijven staan. Hé hey kijk, hij was al uit de koets gevallen. Daar lag hij in de regen, modder op zijn groeien. Twee kaartjes portoon Hermans. Had hij ook nog in zijn zaak. Hij was toch nog zo graag een avond naar Carré gegaan. En allemaal zo rond het 700 jaar bestaan. Er is een Amsterdammer dood gegaan. Zijn plek blijft leeg daar in het stamcafeetje. Wie soms nog aan hem denkt is tante Jean Agus. Die mist hem iedere dag nog wel een beetje. Het pirament gaat door de straat, één is er niet meer bij. in carré bij Hermans, daar is ook een plaatsje vrij. Je kunt er niet omheen, je moet er even stil bij staan. Maar Amsterdam zal nog wel 700 jaar bestaan. Oeh, wat jammer, hè? Het is echt prachtige gezongen. De hele zaal is aan het dijnen, maar ja, dat geluid is volledig overstuurd. Ah, nou, tijd voor echt moois eh, om te zien en te horen. Voor mij was ze de koningin van de avond. Mieke Stemerdink. Als altijd, als door een ringetje te halen. Hè? Hoge borstjes, fijn corset, hoge haren, rode veren. En eh, deze zong ze samen met Bob Vosco. Jongens, kom kijken, de wagen staat voor... De dieven worden weggereden. Dan zie je die stumpers, een handige boei, die soms niet het ergste deed. Dan zie je zo'n jongen, lang werkeloos, die het deed, daarin niets kon verdienen. Vaak zie je de moeder, aan het station, stil in een hoekje, staan griezen. Laag nooit als je die wagen ziet staan. Je kunt het gerust wel betreuren. Kan morgen mij ook gebeuren Wat is het niet vreemd als je loopt langs de straat En overal zie je die weelden. Dan Loop je te denken hoe mooi rijk te zijn Wat arm zijn wij dan toch misdeelden Vragen om brood en je kunt zelfs dat niet eens geven. Dan steel je maar want er is voor je kind en dat heeft toch het recht om te leven. De kunt gerust wel betreuren. Denk maar alleen wat hij heeft gedaan. Kan morgen mij ook gebeuren. Die is altijd geen dief die de wagen gaat. En dat is natuurlijk wel het mooie. Het zijn soms jongens die geen dienst willen doen. En die ze de norm maar in gooien. Maar hij die vermoord en geld heeft zo'n ploer. En wordt steeds die schande vermeden. Hij wordt echter niet in die wagen vervoerd, maar in zijn eigen auto gereden. Lach nooit, als je die wagen ziet staan, je kunt hem gerust wel. Maar alleen Allee, wat hij, wat hij, hij heeft, heeft gedaan, kan me. Nou, dat is toch mooi. En dat voor een dame uit de achterhoek, hè? Heerlijkjes. Zo zachtjes meezingende in de zaal. Ik weet niet wie dat kon horen. Nou, dit was voor mij het eerste magische moment, hè? Waarop je altijd hoopt op zo'n avond. En eh, dan is vanavond ook geslaagd. Helaas kwam toen Daniel Boissavin weer oplopen. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Het is wel een ander liedje, maar. Uh... Weet je, ik ga ook gewoon de tekst vasthouden, want dat, wat er net gebeurde, dat doe ik jullie niet nog een keer aan, toch? Als jullie het goed hoor. Ik heb helemaal trillende handjes en zo. God kan jullie? leren zeggen. Jezus. Oké. Okay. In de stad Amsterdam. Waar de zee lallen. Tot de nachtmerries schallen over oud Amsterdam. Maar dat was het al, hè. Ja, haal maar weg, ik word helemaal gek. Weer een briefje mee, terwijl je denkt... hij had bijna een uur om het nog eens te repeteren. En ja, hoor, ik bespaar het u, want even verderop is hij weer de tekst kwijt. Maar wat erger is, hij verkracht wat mij betreft echt dat lied. Wat een lege schreeuw. Nou, volgens mij zou Jacques zich omdraaien in zijn graf als hij het zou horen. We gaan door. Triootje nu. Uh, Mieke Stemerdink, Kees Prins en Maarten van Roosendaal. een prachtlied Bel maar meer. Waar nog de wind het stof verstuift Over het kale land Waar nou de bulldozer nog schuift Door een woestijn van zand Daar zal straks toer een nieuwe wets fijne wijk verrijzen Met grote grijze toverflats Nog mooier dan paleizen en ik kijk uit mijn vensterraam Op het gewemel neer Met op mijn lippen deze naam Bel me, meer. Bel me meer. Elk plekje daar heeft in mijn hart al een vertrouwde klank. In die slot komt de supermarkt. In die plas de amro Bang. Dat gat wordt een parkeerterrein. Die kreek een vroomend reesman. In die straat daar komt de Albert Heijn. We maken een feestvlaag. Dat neonlicht, ik zie het al. Die baaiert van verkeer. Ik voel dat ik van jou zo. Wel meneer, wel meneer. Troosteloze woestenij, wordt een betonnen blok met duizend huizen op een rij en allemaal gelijk. Hier komen de tv's te staan en daar de kamerplanten. Hier komt de warmwaterkraan en daar de ledikanten de hele blok wordt ingedeeld in een volmaakte sfeer. Oh, wat een prachtig toekomstbeeld bij elkaar! Maar als klokken. Maar Amsterdam kent natuurlijk ook Buitenveldert. Hè, waar ooit Frans Halsema over zong. En Marcel de Groot zingt het nu. En ik hoor zijn vader Pauwde wel een beetje in hem terug. Moet luisteren. Het weer is weer wat opgehelderd. Zondagmiddag Buitenveld. De flats zijn hoog en goed gebouwd. Daartussen is het kalen open, de jongen en het meisje lopen, verliefd en eenzaam en een koud. De groenstrook langs de supermarkt ligt nog te jong taan tussen de voorhandswegen. Hij zegt ik wil met je naar bed, maar zij hoort het niet, want er daalt net gierend een DC-9. Mannen met stomme filmgebaren zitten doelloos uit het raam te staren. Tot het begin van de tv. Er volgen langs de avro Daar buiten op de tijd de donen, een troosteloos decor, die twee. Het meisje zegt, ik hou van jou. De jongen denkt, waar kan het nou? De hele boel zit tegen. Hij drukt zijn nagels in haar hand. De laag schiert over het weide land. Spierend een DC-9. Ze staan verloren in de vlakte, hij denkt dat als ik hier spakte, in het oog van heel de nette buurt. Ze denkt wat ze daar in de verte bouw is misschien klaar als wij gaan trouwen, maar God weet nog hoe lang dat duurt. Het is zondagmiddag eindeloos, in blokkendoos, na blokkendoos, ze zeggen er komt regen. Ze schuilen in een portiek voor regenlichten en poort. Er gaat een licht aan hier en daar, een zondag half vijf, het glas staat klaar. Er worden zakjes friet gehaald, laag over buitenvelden er Huilend een DC-9. Marcel de Groot was dat. Trouwens, ik, moet, ik heb Marlijn afgebrand. Maar ik moet hem ook even bedanken. Want hij heeft wel uh, alle, cd, alle nummers mooi op cd voor mij gebrand. En ze uh, ook afzonderlijk gezet. En dat wou ik toch, vond ik toch ook wel heel lief van hem. Goed, bij het volgende lied hield ik het niet hoog. Dat hou ik trouwens nooit bij dit lied. Uh, naast mij zat Otis van 9 jaar. Dol op Nederlandse liedjes. Grappig, hè, als zoon van Kees de Koning. De grote man in hiphoppers, uh, rappersland. En toen ik hem vroeg welk liedje hij nou het allermooiste vond... noemde hij dit lied. Amsterdam haalt. Als vader wil bladen in zijn fotoboek... dan sta je versteld als hij weer vertelt... van een weesbestraat en een jodenhoek. Als hij dan verhaalt hoe de dag weer begon Bij het ontwaken handel en zaken humor en gein Dat was een levensbron En had je een dag is geen mazzel gehad Dan s'avonds naar het tiptop waar je is vergat Soms liep er nog iemand heel laat in het uur ik heb mooi olijven en uitjes je zuur. Amsterdam -huis, waar het eens heeft gelachen. Amsterdam -huis, nog voelde de pijn. Amsterdam uit, waar het eens heeft gelachen. Amsterdam uit, want weg is de gein. Als vader verhaalt hoe de Sabbat begon. Sta je versteld als hij weer vertelt hoe de voorzanger Aden Cheyrouhem daar zong? En bij het Gankefeest gingen de kaarsjes weer aan, dan werd er gewinst door je gewinst en dat het dan allemaal weer goed mag gaan. Voor er werd geplunderd en uitgeroeid. Hebben dat Jiddische jelletjes gesnoeid? Ze noemden er ras. Want weg, is de gein. Op vrijdagavond, koegel met dieren. Wie dat niet naast, kan het ook niet waarderen. Het boek gaat dicht. En en Ja, zongen ze dat niet ontzettend mooi. Nou, Je hoorde dan de applaus. Dit lied van Rika Jansen uit 19... Kijk, en dan moet ik dat dus gewoon hier... Oh, een foto. Ik wil opzoeken in het boek van uh, Paul Arnoldussen. Ik dacht 62, want ik ga het nu even niet doen. Uh, ik zat te denken, uh, ik heb een boek... en dan, ga ik, dan moet ik natuurlijk uh, um, uitreiken aan een luisteraar... maar ik dacht, ik doe het volgende week... want ik heb niet een goede vraag kunnen bedenken... En er zit ook een cd bij, die ik nog helemaal niet heb kunnen afluisteren. Want er zitten een paar nummers bij die ik nog nooit gehoord heb. Uh, dus dat ga ik volgende week doen. Dat wou ik maar even zeggen. Het volgende lied. Uh, we gaan naar Rex van Beuningen. Ja, tuurlijk. Maar uh, straks zal ik nog een paar mooie liedjes uit Karel laten horen. Dus stay tuned. Een hele goede morgen. Alex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Nemans. Leid jij nog steeds aan slapeloosheid? Uh, ja, waarom begin je daar eigenlijk over? Want uh, daarom ben ik ook hier natuurlijk... lekker kan ik lekker bakken bleven. Precies, ik wou zeggen, je ja. klinkt altijd zo fris. Jij bent, jij bent zo scherp, dat is ongelooflijk. Daarom werkt het ook zo goed tussen ons. Maar luister, ik wil het vandaag over een bijzonder, een bijzonder item hebben. En waarom? Ik wil het over tekst hebben... Bijzondere teksten, bijzondere titels. En ik wil beginnen vandaag met een, een zeer bijzondere uh, titel. Een bijzondere uh, groep, een bijzondere single op het Capito Label. Het heet Skittle Depot. Skittle Depot waarom? Die ze hebben uh, gespeeld ingespeeld door een paar kanjers van gitaristen. De heren Speedy West en Jimmy Bryant. Daarop. En welk, welk jaar schrijven wij? Wij schrijven, oeh, dat moet, dat moet begin jaren 60, eind jaren 50, begin jaren 60. Oké, okay, nou zet hem maar op, yes. uh, ik ben benieuwd hoe en, die klinkt. Let op de tekst. Dit, dit, kan heel, dit kan heel bijzonder worden. Een uniek materiaal. Daar gaat die. Hoe heet die nou? Dit is Kildbibbel. Let vooral op de tekst. Interessant hè? Had je niet gedacht hè? Nee, want ja, uh, ik. Uh, ja, is, is het nou erg dom als ik zeg: ik mis wat? Mm, ja, wat zou ik zeggen? Ik vind het uh, machtig interessant eigenlijk. En ik wil het graag aan de luisteraars uh, laten horen en met ze delen. Oké, okay, eh. Um... Ik komt geloof uit. niet dat ik je helemaal kan volgen, Rex. dat, niet uit, dat komt wel. Maar we, we, zal we blijken uit het volgende plaatje. We gaan ja. het hebben over teksten. Ja. We gaan Hoe op. heet deze? Dit is een, een, een, een track van Miriam Makiba, een, een, een, een, een grote Zuid-Afrikaanse zangeres. God hebben haar ziel. Ja. We kennen haar natuurlijk van het uh, ongemeen goede werkje Pata Pata. Maar ik wou een ander werkje uit haar omvangrijke oeuvre aan u voorleggen. En dat is Hapo Zamani. Daar ga je weer een heel bijzondere titel. Daar is die, Ja, dit, dit is gewoon geweldig. Yes. Ja, zeker. Uh, weer qua, qua, qua tekst, qua inhoud. Qua bijzonder, daar val ik gewoon op. Ik, ik heb zo'n zo plaatje voor me en dan denk Hapo Zamani, dat is bijzonder. Bijzondere, bijzondere titels, daar gaat het eigenlijk daar om. Daar gaat he? het over. Jij snapt dat, Jan Eemans. En daarom kan ik, is het al zo fijn om met jou te werken. Ik wou vandaag afsluiten met een knaller van Joëlste. En dat is deze. Dat is ook een grote hit geweest in Italië en Sicilië en Spanje ook nog. En daarom komt hij, dames en heren... Even kijken of dit de goede kant is, want dit kennen de mensen natuurlijk allemaal... en die weten waar het over gaat, over tekst. Nou Rex, dat was weer uh, buitengewoon verrassend en verhelderend ook. Uh, ja, het leidt toch tot een nieuwe inzichten uh, qua, qua tekstbehandeling... Uh, Welke ga je nou helemaal draaien? Ja, de manamam wil ik graag aan de mensen laten luisteren. Toch maar hè? Ja, toch maar. En uh, tot volgende week, hè. Jan. Ik vond het weer heel gezellig met je. Tot volgende week. Nou, wat mij betreft kan je me opzetten. En uh, veilige rit naar huis, hè. Dankjewel. Mama. Mama. Mama mama. Mama mama. Mama. Mama. was, I Rex van Beuningen, in gesprek met Jan Emaus of andersom. Goed, en dit was Piero Umuliani. Ah, nou, we gaan het uh, mysterie van Emily spelen. Uh, onze Jan heeft weer een mooie tekst gemaakt over iets of iemand... en nu moet raden over wie of wat het is. En dat is ingedeeld in drie fragmenten. Na het eerste fragment kunt u maar liefst drie stappen tellen. Nee, Adelie. Knijpkatten winnen. En na het tweede nog twee. En na het derde nog eentje. En het nummer, gratis nummer waar u kunt bellen, is 0800 1121. En hier komt het eerste fragment: Hij geniet met overvolle teugen. Het genieten straalt er af. Hier heeft hij al die jaren op gewacht. En nu is het zover. Natuurlijk, hij was altijd al een van de slimmere jongetjes van de klas. Maar er leefde diep in hem een toen nog stille hunkering... naar die plek in het spotlicht. Niks, wat tot nu toe was tot nu toe echt bevredigend geweest. Leuk hoor, de baas spelen als ambtenaar. En ook bij een omroep, maar het bleef coulissenwerk... 0800-1121, als u het denkt te weten. En, en nou, de muziek komende half uur komt nog steeds uit Carré. Afgelopen maandagavond, de avond van het Amsterdamse Lijflied. Huub van der Lubbe zingt Ramses. En dat doet hij erg mooi.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 Amsterdam. En God zei dank, niemand die ik tegenkwam. Het is stil in Amsterdam. De mensen zijn gaan slapen. Hmm. Hmm. Ik steek een sigaret op. Kijk over het water, ik denk over mezelf, ik denk over later. Ik kijk naar de wolken die overdrijven en dan zo bang dat die eenzaamheid zal blijven, dat ik altijd zo zal lopen op onmogelijke uren dat ik eraan zal werken, dat dit gaat blijven duur als de mensen zijn geslaagd hmm. dat ik nu eindelijk iemand tegenkwam. Nou zie ik opeens te twijfelen of hij niet ook zijn tekst kwijt was. Nou, dat zou ik eens even uit moeten zoeken. Eh... Uh... Ik heb een beller. Uh, Ronald. Goedenacht, Ronald. Uh, ook een goede nacht. Ja, alles goed? Uh, ja, hoor, tot nog toe wel. Ja, maar waarom ben je nog wakker? Uh, nou ja, ik had eigenlijk andere muziek verwacht. Hoe bedoel je? In deze nacht. Hoezo? Nou, ik vind deze laatste plaat natuurlijk wel grappig. Maar uh, die andere dingen, ik dacht uh, meteen toen ik die lappen hoorde van aan Amsterdam huilt. Ja. Waarvan ik ooit nooit wist waar het over gegaan was. Oh. En daar heb ik nog eens een knal voor mijn voor gehad, dus daar was ik niet blij mee. Nee. Maar vind je het niet een prachtig lied? Wat zegt u? Vind je het niet een prachtig lied? Amsterdam Hout? Nee, het heeft mij nooit wat gezegd. Ik heb nooit, uh, uh, vroeger niet geweten wat over ging. En nu? En toen ik dat, uh, ja, nu wel, ja. Ik heb er nou naar geluisterd, naar de inhoud. Ja. Maar, uh, ik liep dat een keer s'avonds om een uur of half elf of half twaalf te galmen in een clubje. Ja, ja. En er was een meneer, die stond dat niet aan. En die was pedagogisch boven mij gesteld. Ja. En toen kreeg ik een knal voor mijn haars. Nou, daar was ik niet blij mee. Nee, dat begrijp ik. Nee. Dus, vandaar. Uh, nee, nou, dat is een beetje uh, een beetje onzinnige reactie, ja. Nee, maar je moet inderdaad... Dat was het ook. Want uh, ja. nogmaals, ik wist helemaal niet waar het over ging. En ik liep gewoon uh, op mijn manier dat te galmen. Zoals ja. dat op uh, de ja. plaat toen werd gegalmd. Dus ja. daar zag ik geen kwaad in. Nee, begrijp ik. Dus. Maar ik vind het, ik vind het wel... Het, toen het lied uitkwam, het was... Uh, uh, begin jaren zestig, toen was het best wel uh, shocking... omdat het ju juist dus ging over die hele ja, Amsterdamse Joodse buurt... Jodenbuurt die uh, nou gedecimaliseerd is na de oorlog natuurlijk. Ja, en... maar ik vind het meest uh, frustrerende eigenlijk... van dat hele fenomeen erachter... dat de Joodse Raad uh, alle adressen aan de Duitsers heeft geleverd... waardoor die mensen dus inderdaad allemaal vindbaar waren... Het is een ingewikkelde en pijnlijke kwestie, ja. Uh, ja. We, gaan er, we gaan er nu ook niet dieper op in. Nee. Want het is de nacht van het goede leven. Ronald, ja. ik ga jou vragen wie jij denkt dat het, uh, dat het ik is. Ik dacht aan meneer Gillen. Want, waarom? Nou ja, uh, altijd maar op de achtergrond. Uh, hij uh, speelde de journalist. Ja. En uh, nou heeft hij ons Koen dus weer ingejaagd uh, opnieuw... Uh, nadat we dat al een paar keer niet zouden doen. Ja. Om daar... Uh, ja, ik denk toch niet echt zulke nuttige dingen te gaan doen, zou ik maar zeggen. Oké. Okay. Nou, Ronald, ik moet je teleurstellen. Het is niet goed. Ja, ik vond het toch wel een rare schot. Ja, dus nou, blijf schieten. Uh, uh, als je het na het volgende fragment weet, dan uh, bel rustig nog een keer, oké? Okay? Ja, ik heb alleen één, één, één uh, opmerking uh, ter zake. Ik belde de eerste keer en uh, daar zit een hele rare automaat achter, waardoor dus uh, de. Uh, het overgaan van de bel niet de normale tijd uh, uh, krijgt... die hij bij elke andere telefoontoestel wel krijgt. Nou, dus een technisch gelul interesseert mij niet, Ronald. Dat, nee, dat maar is hij breekt na nou acht keer af, dus dan bel je dus voor niks. Oh, dat is ook wat. En nou. daarom, uh, denk ik, dat is toch niet in jullie voordeel, dacht ik zo. Nee, dat is Vandaar stom. Vandaar dat ik het toch maar even meld. Hartstikke bedankt, Ronald. Ik ga door okay. met de volgende. Doeg! Hoi. Sander? Ja? In de auto ergens? Ik hoor. Uh, uh, uh. Ben je er voor je ja. of niet? Ja, ik zit gewoon te luisteren wat, wat ik hoor. Is dat de wind? Kijk, alsof je heel erg in de wind staat. Is dit beter? Of is dat de mist die om je heen giert? Ja, oeh, wat een mooi geluid. Sander, wie denk jij dat het is? Ik denk dat het Paul Reumer is. En waarom hem? Hij? Ja, vanwege het verhaal van de coulissen en dat hij nu op de voorgrond treedt in verband met Ajax, uh, wat nogal in het nieuws is. Oh ja, wat gaat hij er doen? <laughs> ja, hij is commissaris, hij is lid uh, van de oh. Raad van Commissarissen daar. En die zijn oh. nogal in het nieuws. Ja, deze week. Ik, ik heb een blinde vlek, Nu heb, ga ik nu instellen over alles wat over Ajax en over Kruif gaat. Maar dit, ja. is dit is helemaal fout, Sander. Helaas. Leuk geprobeerd. Nou, blijf luisteren, maar rustig dankjewel. nog een keertje bellen. Oké? Okay? Nieuw, dankjewel. je wel. Jongens, hier komt het tweede fragment. Wat zal hij gretig op de deal zijn ingegaan? Werk mee aan ons kunststukje en we zullen je dik belonen. Nou, dat was een geschenk uit de hemel. De Titanic ging dus nog niet ten onder. Wel, nee, hij mocht als, laten we zeggen, tweede stuurman... nog een paar jaar meedoen, met op de tv komen... met laten zien wie hij nou werkelijk was. Of beter, laten zien wie hij eigenlijk zou willen zijn. Een man met rubberlaarzen. Een man van aanpakken. Een man met wie je kon lachen. Een leider met een mening. Of zoiets. What you see is what you get. Oh ja, 0800 1121 als u het denkt te weten. En wat gaan wij doen? Oh ja, Cateau en Sophie van Dijk he, van de groep The Soldiers. Die uh, deden de backing vocals, maar ze hadden ook een mooi dubbel solo, zeg maar. He, in de voetsporen van Adele en Jenny. Veel En nooit genoeg Ik hou zo van de plompe Nederlandse mannen Die ernstig drinkend diepe onzin zeggen En met een vage glimlach weten uit te leggen Waarom zij door het leven zijn verbannen ik hou zo van de moedeloze kastelein. Die met een blik van een verschopte herdershond. Het kleine glas stuurt naar zijn grote mond. Hij is mijn trouwe vriend, dat moet hij zijn. Ik hou zo van een oude Amsterdamse kroeg. Veilig vaderhuis, hier is het winters warm en zomers blijf. Hier krijg je vaak te veel en nooit genoeg. Ik hou zo van de afgetrapte honden, die roerloos wachten naast des meesters voet, tot hij uit armoede. Straat ontmoet met balsem op zijn afdase wonden. Ik hou zo van het fonkelende drinken en het nou ja dat in je hart ontluikt. Klein is de wereld als je wat gebruikt omdat de wereld. There's a Oh, meisjes kunnen mooi zingen, hè? Ik hoop dat ze ook een keertje hier komen. Goed, uh, aan de telefoon, Marco de Haan. Goedenacht, Marco. Adeline, goeiedag. Hoi. Hoe is het? Goed, ik hoop dat je hem goed kan verstaan, want ik bel weer van boord van een schip, dus het is meestal een drama. Oh ja, oké. Okay. Waar ligt je schip? Uh, dat is dus nog net van buiten Amsterdam. Oké. Okay. Ja, zeg, weet je, uh, mijn zoon zit op een schip, maar dat ligt in Barcelona. Oh jee, nou Barcelona klinkt niet best natuurlijk, hij is van Barcelona. <laughs> oh ja. Nou, uh, wie denk je dat het is, Marco? Nou ja, ik wou eventjes iets slechts zeggen. Nou? Reageert Wilders misschien vanwege een. Uh, omdat hij met zijn poten in de gedoogde blubber staat en vandaar die uh, katlaarzen van hem? Ja? Dacht ik uh, hiermee een goede kans te maken? Adrie? Een, een, een man met wie je kon lachen. Een leider met een mening. Ja. ja. ja. <laughs> nou, dat ja. is hij zeker een leider met een ja. mening. Hè? Ja. Dan kunnen we lachen met de muziek. Ja, ja oké. Okay. Nou, het is helemaal fout, Marco. Nou, <laughs> Maakt niet uit. Hé, hey, uh, oh. goede wacht daar op die boot, hè? Komt goed. Ja, ja, ook daar. Dag. Oh. Yvonne. Ja, Yvonne Kaller. Ja? Ik denk dat ik weet wie het is. Nou, vertel. Bijna uit En waarom denk je aan hem? No Facemba, die film die hij gerealiseerd heeft. Ja? Heb je hem al gezien? Nee, nee, nee, nee. nee, ja, op, nee. hij heeft pas dus maandag in uh, Oh ja, nee, precies. Première. ja, dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. Ik, ik uh, zou er um, zondagochtend heen, uh, of uh, vrijdagochtend, naar de persvoorstelling. Maar ik heb hem niet gered. Ik denk, nee, dat red ik niet. Moest ik helemaal naar die arena. Dus ik heb hem nog niet gezien. Ik ben wel benieuwd. Ik, nou, ik sprak wat andere filmjournalisten die zeiden nou. Voor die 6,5 miljoen hebben ze best iets aardigs gemaakt. Ja, maar het lijkt me heel mooi. Oké. Okay. Jij gaat zeker kijken, dus. Ja, zeker. Nou, het is helemaal fout verder, Reinhard. Maar dat maakt niet uit. Heb ik jou over gesproken? Het is fout? Ja, het is helemaal fout, joh. Ja, wat jammer. <laughs> nou, blijf doei. luisteren. Hier komt het ja, laatste doei. fragment. Doe. Doei. Doei. Dus hij verzint de gimmicks waar we allemaal bij staan. Hij verzint de gimmicks waar we allemaal bij staan. Ja, maar Oké, okay, goed. De ponyman schuift heimelijk onder ingezoomde tv camera met briefjes. De man met polderklei onder de voeten maakt grapjes... als hij het over een ooievaar heeft. En dat grapje heeft dan weer te maken met dat briefje. Hij spreekt alsof hij alles ter plekke bedenkt. Want hij is recht door zee, geen geleuter. Maar hoe echt zijn de impulsieve uitspraken van een staatssecretaris... Dat slimme jongetje van Welleer is te slim voor de impuls. Die bedenkt scherp van tevoren wat hij gaat doen. Heeft u die uitzending gezien? Ik wist niet wat ik zag. 0800-1121. En nu moet u het weten, hè? En wat gaan wij luisteren? Uh, oh ja, iets vrolijks nu. Een lied dat ik als klein kindje graag meezong, hè. Geen Rudy Karel nu, hoor. Maar een dame uit Sint-Michielsgestel. Sint-Michielsgestel, sorry. Anneke van Giersbergen. En die behoudt lekker haar zachte g en waagt zich uh, niet aan nep Amsterdams. <tied>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 Eenzaam en zocht naar een vrouw. En piep zei de muis in het voorhuis: Ik trouw. En de dus zongen ze samen: Wat is het toch fijn een muis in een molen in bokken te zijn? Beschuitjes met muisjes en iedereen De leden hebben het origineel uh, goed nagedaan. Uh, aan de telefoon nu, Ronald. Goedenacht, Ronald. Dag, uh, Arlene. Dat is dezelfde Ronald, toch? Uh, ja, dat hoor je zeker. Ja. <laughs> ja, er zijn meer mensen die dat herkennen. <laughs> Ik weet niet waarom, maar... Nou, Hé, hey, uh, uh, Ronald, zeg het maar. Uh, bleker. Ja, je zat gewoon verkeerd met die hele. Het moest bleker zijn. Heb je die ja. uitzending gezien van Paul Witteman? Uh, ja, heb ik gezien, ja. Nou, wat vond je daarvan? Ja. Het blijft een droge Groninger. Ja. Kijk, hij heeft dat natuurlijk wel goed bedoeld... alleen hij heeft dat natuurlijk niet goed gespeeld. Nee, zo. Dan, zullen we het daarop houden? Jij ik, krijgt van uh, mij lekker een knijpkat. Of nee, nee, nee. ja, een knijpkat. Hè? Dat is ja, dat vind ik wel leuk. Maar okay. ik, ik zeg al, met die laarzen was ik er ineens uit. De, met het tweede stukje. Het tweede stukje, ja... ja. En hij speelde trouwens helemaal niet op de achtergrond, hoor. Ja, misschien voor landelijk wel, maar niet voor provinciaal. Nee, oké, okay, maar hij was hij niet in namelijk, de spotlight. Hij was, ja, hij hij was, was, sorry? Nee, we gaan het afsluiten, want ik wil namelijk nog een plaatje draaien. Uh, en dat moet ik draaien oh. uh, als, als een beetje tegengif voor al dat Amsterdamse... Oh ja, nee, ja. hij was namelijk als Groninger was hij, uh, al heel lang voorman van uh, de provinciale blabla uh, bla van het CDA. Oh ja, okay. En daarom hebben ze hem ook aangesteld toen als, uh, ja, weet ik het, uh, congresleider, zou ik maar zeggen. Ja, ja, precies. Nee, nou, uh, Ronald, blijf aan de lijn. Dan noteert Vincent, uh, mijn regisseur, jou, uh, jouw gegevens. En dan krijg jij zo'n uh, hele fijne knijpkant opgestuurd. Hartstikke lief, ik okay. ben dolblij. Goed, dag. Bedankt, dag. En hier is dat tegengif dus.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 Voor zijn met Roze tunnel en voor vijeje noord. Voor ze met Roze tunnel en voor vijejen Noord. Je ziet hem wel eens walken op het Rembrandtplein bij Ajax. je noord. Met zijn hand op zijn hart waar zijn kaartje zit. Voor je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 voor zijn metro ze tunnel en voor vijen Noord. Voor zijn metro ze tunnel en voor vijen Noord. Hij begint wel heel dapper aan zijn dagje uit naar Ajax, vijen Noord. Maar de nachtwacht van Rembrandt interesseert hem geen fluit. Wel Ajax. Bij een Noord. Zelfs als het club wint, roept hij geen joegheij. Met zijn voet op de treetland voelt hij zich pas blij. Weet je wat Rotterdam Rotterdamer het mooiste van mogen vinden. Dat de laatste trein naar Rotterdam, dat weet de kleinste keer. Hij vindt Amsterdam wel aardig, maar hij doet een dubbele moord. Voor z'n metroos en voor vijje noord. Voor z'n metro En voor vijje Ja, en als het, als het goed is. Als het goed is, dan hoor je nu.. Uh... De wiener van het Amsterdamse zijn laatste lied. Trio Bier. Zes man. Trio van haar. Ontjean Eilander. En Rini Dubbelaar. Dublaar, die heeft het geschreven deze keer. Nog even. Tot Amsterdam, oh Amsterdam, jij la Bierind van Stegen. Waar men er zwervers een eenzaamheid verdrinkt samen met de, de regen. Amsterdam. Ik kijk naar jou met mijn ogen vol vuur. Mijn liefde voor jou zal nooit verdwijnen. Ik drink jouw bloed bij iedereen. in my